Start. Dikter Haak met het NOS Journaal. Het beperken van de hypotheek spreekbaar worden, dat zei oud-VVD-leider Ed Nijpels in het programma Eva Jinek op zondag. De hypotheekrenteaftrek belemmert jongeren om een huis te kopen, omdat ze zich dat tegenwoordig nauwelijks kunnen veroorloven. Het middel dient het doel niet meer, zei Nijpels. Ook oud-minister Hogevoorst en oud-kamervoorzitter Wijsklas van de VVD zeiden vorige maand dat de partij iets aan de hypotheekrenteaftrek moet doen.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 De Britse vicepremier Clegg is zwaar teleurgesteld over de uitkomst van de Eurotop van afgelopen week. Tegen de BBC heeft hij gezegd dat die premier Cameron heeft laten weten dat het resultaat slecht is voor Groot-Brittannië. Op de Eurotop verzette premier Cameron zich tegen een nieuw EU-verdrag met daarin strengere begrotingsregels voor de lidstaten. Clegg is bang dat de Britten geïsoleerd raken in Europa.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 In de Australische plaats Perth heeft de 23-jarige zeilster Marie Bouwmeester de wereldtitel veroverd in de Olympische laser-radiaalklasse. Zeilig Pieter Posma won in Perth een zilveren medaille. 29-jarige Posma was de winnaar van de afsluitende race in de Olympische Finklasse. Het weer bewolkt later vanuit het westen regen, temperatuur 4 graden in het oosten en een graad of 7 in het westen. Morgen eerst buien, in de middag klaart het op, het wordt dan ongeveer 8 graden. De dagen daarna onstuimig met veel regen en wind. Dit was het. En... Dit is John Sahoka van de ANBB.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 It's lovely when the boys play ride together with you. I'm My, my, my, my, my www.zfmzandvoort.nl Het is weer winter. En ook dit jaar is de Winterse 50 er weer. De ritlijst met de allergrootste winterrit aller tijden. En jij kunt hem samenstellen. Winter in America is cold. Ga naar winterse 50nl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 Zet hem op CFM.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 Fijne dag.